Dus, um, nou, we hadden een kleine introductie nu over de eerste en de tweede beperking. Zeer ja. is heel belangrijk en het is goed dat we dat zo so een beetje hebben. We dat eenvoudig uh, zo so geprobeerd uit te leggen. Waar staan we nu? Ik zie ja, nog een keer, 18 na de punt zeer belangrijk hierom daarom is het is het blijf een beetje steken, nee, doet doe niet. Als je ja dus het doen is hoezo uh, de negentienmaalmacht, dat is de essentie, de essentie is hetmaalmacht. We noemen dat is bekend. Scher haso, scher haso, dat je kon dat je hem dat de essentie van de correctie, van de tikoon van de tsimtsumbert, van de tweede beperking. Twintig. She hetata, she a. Al tale niekwein nijm. En nu zegt die ons, gebruik die dan het woord niet malchut dat de malchut opsteigt, maar hij zegt gebruik nu, zegt die het woord she dat tata a, de heil onderste hei van de naam van de Hawaïa, ja, jud, kei, waf, kei, ja, vier letters, en vier, plus de letter jud heeft nog een kutsocial jud, dat stippeltje van de jud, dat is keter, ja, jud is hochma, uh, he, bovenste hei, is bina, en dan waf, de naam van de waf is zeer en en zes, ja, dat is het getal van zes, dus hebben we negen. En de onderste hei, he, so zoals hij zegt, heet dat uit Aramees voor onder het onderste hei. Dat is de tiende, de tiende, als het ware, of de vier, na, vier letters van de naam van de Hawaïa. En soms gebruik je dat, soms gebruik je dan sferot, En soms gaat je over naar de letters van de naam van de Hawaïa. Ja, het is vervangbaar. Maar soms is het handiger om dat te doen. Waarom? Hij weet waarom. En ja, wij zullen ook aanvullen. let op vanaf nieuw, wanneer hij gebruikt Sferot en wanneer gebruikt hij dan de namen name van de schepper of de, van Hawaii? Ja? En soms zegt hij dan over Elohim, ook de naam van de, van de Elohim, ja? van de strenge meester, als het ware, strenge dien. Ook daar moet je ook opletten. Waarom spreek je daar ook niet over sfeer Maar Maar is altijd kan je van, een, van de ene overgaan naar de andere. Dus ook zeg die hier nu, als je spreekt nu over de tweede beperking, dan zeg die ook, wat is dan de tweede beperking? Ze heet dat a dat, de onderste hei, dus van de naam van de Hawaïa. Le nikwe heinaum, die steeg op naar de zoals we dat noemen. Dat ik zou jullie aanraden om dit begrip te onthouden. Nikwe einaim. Enaim, dat is ogen. Enaim ogen. En nikwe komt van het woord nikwa. Opening. Opening. Dus uh, de openingen van de ogen. Hebben we twee ogen, ja, of niet? In elke partsoef heeft ook twee ogen, links en rechts. Dat de openingen van de ogen, of wij hadden gezegd dat oogkas, oogkas, ja. maar probeert steeds te leren die belangrijke begrippen. En er zijn niet zoveel. Dus dat die onderste heen, die steeg op naar het hoog, naar, eh, ja, naar die openingen van de ogen. Wat is het in het hoofd? In het hoofd betekent dat die onderste he, die in, het, in de mond staat, mond, p, die steeg op naar de plaats, naar, naar de ogen. Eigenlijk. En dat stond onder de ogen als het ware. In de partsoef, in het hoofd. Als wij nemen nu dat maar goed in de middenstuk van de partsoef, waar steeg dan die op? Waar naartoe? In het middenstuk. Ja? In het middenstuk ook, ja? In het midden. In het middenstuk, nou, als yes, we iets zeggen, in het middenstuk. Gestert borati verret. In het middenstuk midden van de partsoef. Die kan je ook hebben als, die kan je, ja? Die, die ook, die komt ook naar de bina. Eigenlijk. De bina van, van het lichaam. Dus van gisteren soorten vered. Dat kan je ook zien, zien als tien Dat kan je ook zien, de middenstuur. En ook dezelfde is onderaan dat waar de, het. Uh, de onderstel, laten we zeggen, daar is ook net zo goed is zult, dan kan je ook zien plaats waar de is. Van die, dus van die eenheid. Kijk nou zegt hij dat. Dus die heet dat de A 20. Alta stijg op naar de nikwe naim, naar de openingen van de ogen. Of, ja. Kedij lesha Ota om haar in partnerschap, het partnerschap aan te gaan. Het partnerschap aan te gaan. Of te verbinden. Maar letterlijk is het partnerschap aan te gaan. Het is een speciale woordgebruik die niet gewoon verbinden maar een partnerschap aan te gaan. Bamidat, 21, Bamidat Arachamim, met de eigenschap van de barmhartigheid, want de Bina is de eigenschap van barmhartigheid. Wat, is, wat heeft dan de schepper daarmee gedaan? Uh, uh, Malgoed, erg goed kijken. Malgoed is din, is gestrengheid. Malgoed. En de bina is Barmhartigheid. hè? Uh, Tijdelijk Barmhartigheid. Nou, wat heeft die gedaan, so de schepper? Zoals de wijzen zeggen dat dat de schepper wilde de wereld scheppen als din, zoals so naar de simtsum aller. De din, ja. Dus tot aan de malchut en niet verder. Daar din. En de negen van de negen spheraad kan ze wel wat leren ontvangen. Haar negen spheraad van de, van de maalgoed. Maar de tiende sfera, dien, volledige dien. En dan zag de schepper dat de wereld op die manier zou niet kunnen bestaan, voortbestaan. En in de geschiedenis probeerde men, probeert men dat wel te doen wat... Zoals de schepper zag, dat het niet mocht, niet kon bestaan in de wereld. Ja. Men probeerde in de geschiedenis wel soms, vaak probeerde men dat te doen. Men voelde wel alleen maar dien. Men voelde alleen maar zo. Kijk, waarom al die oorlogen kwamen vaak, ook die oorlogen, vernietigende dingen. Waarom? Omdat men kwam tot die maalgoed, de maalgoed. Men bracht die maalgoed, de maalgoed omhoog. Naar boven. Ja, men, men berustte op die maalgoed, de maalgoed, in plaats van uh, wat wij nu leren, wat hij ons vertelt. Wat heeft de schepper, welke tycoon heeft de schepper gedaan? En dat bestaat altijd. De mens moet wel volwassen worden om dat, om dat onder ogen te zien. Waarom al die oorlogen, alle ellende komt. Voor, eerst vertellen we waarom het goed wordt. Dus de eerste erg belangrijk wat ik vertel, hier zit normen, enorm geheim voor alles. Dus de eerste beperking is beperking alleen van die malgoed. Dus negens spierot van kunnen wel ontvangen, de vierde, de tiende niet, malgoed niet. Maar zo, de wereld kon niet bestaan. Dat was als het ware de eerste fase van de ontwikkeling van de mens, van, de, van, het, van het heelal. En dat bleef bestaan. Maar daarboven kwam dat je de Zimtzum dus de, de, de, de tweede beperking. Wat betekent de tweede beperking? De tweede beperking maakt mogelijk de, maakt de wereld zoeter. Maakt de wereld, geeft de, de wereld de mogelijkheid om tot ontwikkeling, tot ontwikkeling te komen. Om zegening te ontvangen. De eerste niet. Die twee bestaan. En wat is de tweede beperking? Dien, maar goed is dien, is gestrengheid. Wat heeft de schepper gedaan? Die had de gestrengheid, de dien, omhoog gebracht. Naar de bina, naar de barmhartigheid. En verbonden had die twee. Het is niet alleen maar barmhartigheid. En het is ook niet alleen maar dien. Alleen met dien kan men niet leven. Alleen barmhartigheid is dan de eigenschap van de schepper, niet van de mens. Eigenlijk, Ook niet van de schepping. Anders zou geen schepping zijn. Eigenlijk, De barmhartigheid is niet de eigenschap van de mens. En niet de eigenschap van de schepping zelf. De schepping moest die twee hebben. Van die twee moest die leven. De, dus de mengsel, de verbondenheid tussen de barmhartigheid, barmhartigheid en de, de dien. Zo so zien we ook in de wereld. Rechtspraak is overal rechtspraak. Ja. Heeft rechtspraak iets te maken met, met, te maken met barmhartigheid? Bar, barmhartigheid. Nu een beetje wel. Nu gaan ze prog, toch wel proberen een beetje te kijken naar... Elke geval, misschien dat, misschien dat, toch een beetje, proberen ze. Maar de wet is absoluut dien. De wet. Is absoluut dien. Ik bedoel, ja, iemand, naar de wet, gaat men kijken naar de wet, ja, naar de letter van de wet, nou, straf, gevangenis, of dat, of dat. Maar de schepper heeft gemaakt dat uh, dit partnerschap, shit of wat je zegt, dat die partnerschap heeft gemaakt, dat is dan de tweede beperking. Wat heeft hij gedaan? Die malgoed, wat din is, maakte hij korter. De malgoed werd als het ware korter. En ook de barmhartigheid werd als het ware korter. Want die, die kwam naar de Bina. De malgoed steeg op naar de Bina. En dat was door de, in het systeem van het heelal, zo inge, ingebouwd. En wij moeten gewoon nakomen, naleven die dezelfde structuur naleven. Eigenlijk, dan hebben wij in, de, in elke sfera, in elke toestand, hebben wij de plaats waarbij, waar de correctie mogelijk is. Ja, dus, warmhartigheid en de dien, en die zijn verbonden met elkaar. Wat moeten wij dan doen? Dan, en ja, de bestaat die verbondenheid, dan de dien niet op dien stoelen, want komt niets, daar komt niets van terecht. En daarom ook in de geschiedenis is, hadden we deze periode, wanneer men stoelde wel op de barmhartigheid, wel, dat zie je wel, ge, gevermengd met de dien, met de, de maalgoed. En dan heb je een goede generatie, of tamelijk goed, men leeft in tamelijk goed. Anders legde men het accent op die dien, en niet op de barmhartigheid. En dan oorlog, Allende, tragedies, alles. Omdat de mens op dat moment, of de mensheid, is de totale, ik zou in een bepaalde plek of een bepaalde, bepaalde kritieke massa, is meer, hangt meer aan de dien. Nou, dan is er geen bestendigheid. De mens zelf dan provoceert dat hier op aarde brengt allende. Nooit komt allende van boven, onmogelijk is dus als we weten de wetten van het heelal, dan zullen we absoluut zien dat onmogelijk is dat van boven ellende zou zo komen. Maar als men van beneden, van beneden kiest voor de dien, dan, wat, wat gebeurt er dan? Dan de maaggoed van het zoot kan niet ontvangen van beneden de man. En dan zeer vertrekt van haar. En dan kan ze niet zevoeg maken met zeer en pienen, Door de zevoeg tussen zeer en pinnen en malchut. In dat zevoeg. Daar komt al het goede. Alle zegeningen komen hier op aarde. En omdat hier op aarde men dat niet doet. verkiest men niet de barmhartigheid. Ja? Barmhartigheid boven de dien. Dan komt het niet toe aan de malchut. En de malchut is de schina. De, de goddelijke aanwezigheid. En dan wordt men hier op aarde. En men ziet de god niet. Giet, uh, wat is de God? De barmhartigheid. Men ziet het niet. Eigenlijk. He? Dat is wat hij ons vertelt hier. Dat de tweede beperking is wanneer de, de onderste letter H van de naam van de Hawaii, oftewel goed. En dan kunnen we altijd springen van een op een ander. Of we in de Malgoed ons uitdrukken het geestelijke. Of we gaan over naar de namen van, van Hawaii. Of, de, of andere namen van die... Ja, maar Hawaii dat is de naam van Hawaii. En hij doet soms dat en soms dat. Natuurlijk, hij weet waarom, waarom hij dat op die manier doet. Hij gaat net over de malgoed. En nu spreek je over de, de onderste hei van de naam van de Hawaii. Heel ja, goede vraag, Marco. Uh, en dan probeer het zelf ook die, vanaf nieuw kijken. Waarom is die nieuw? Waarom verandert die dat? Uh, dus Kedele Shatev 20 na de, ko de komma om um, in partnerschap, een partnerschap aan te gaan, om haar in partnerschap die mal goed dus, of de onderste letter, hey, in partnerschap uh, komen te laten komen, 21 Bamedad met de eigenschap van de barmhartigheid dat is ook een elke correctie die wij doen onze taak is om dat te doen. Telkens verkiezen dat. En dat kost natuurlijk kracht. En dat moet je opbrengen. Met. In elke situatie moet je proberen dit jouw eigen, jouw, jouw eigen gym, jouw eigen uh, gestrengheid dat in jou is. En hoe heb je dat? Iedereen heeft dat. Dat uitstraling van die de malgoed de malgoed, die leeft in jou. En wat is dan, wat is dan verkeerd aan die maal de Waarom hebben we dat nodig? Waarom ah, zouden so we het niet, waarom zouden wij dat niet van ons zeggen dat operationeel, zeggen dat, chirurgisch bijvoorbeeld. Op een andere en dan de niet afhakken, ja, yeah, waar hebben we dat niet nodig? Dan zouden we zo so goed zijn, waarom hebben we dat nodig, die maal als hij ons zoveel parten kan spelen, als wij, als wij niet opletten. Want als wij niet opletten, hey, wat er gebeurt als wij niet opletten? Als wij opletten, als wij kiezen voor de barmhartigheid, ja, wat doen we daarmee? Dan gaan we man opbrengen en dan gaan we putten. Dan gaat de maalgoed, maalgoed van het Seloed, waar, alle, waar het al het bestuur naar ons komt, die gaat ons dan bestralen met Waarmee? Ook met de barmhartigheid. Duidelijk? Zoals ik beneden mijn malgoed kies. Voor mijn malgoed. Ga ik van mijn malgoed naar de bina. Dan gaat het mijn beweging naar hoger. Naar, naar omhoog. Die wordt vertaald in de beweging. Naar de malgoed van het siloet. En daaruit. Ook daar kan ik dan ontvangen. dan Van de. Bina van de malgoed kan ik ontvangen het bestuur van uh, het heelalf het bestuur van uh, door het goede, door het goede, dan, dan kan ik ervaren het besturingssysteem op mij, door mijn keuze van de, van de barmhartigheid van de malgoed op, op een willekeurig moment ga ik ervaren de malgoed waar al het bestuur komt als uh, goede bestuur dat goed is, en dat goed doet, en dat zegening, en ik voel mij goed, voldaan, en ik kan groeien, ontwikkelen mijzelf, et en ik voel in, in leven, in vre vreugde en vrede leef ik. Ja, overheersend, ten aanzien van de dien. Als ik dan hier op aarde, en dat kan gebeuren regelmatig, dan kan per dag, kan je dat nog van een naar de andere springen, en als ik dan verkies die op een bepaald moment niet oplet, en ik verkies, verkies dan die verborgen malgoed, die dien. Ja, of dichter kom naar de dien toe, en niet naar de kant van de barmhartigheid. Dan ben ik zelf degene die oproept alleen de naar mijzelf toe, en naar de wereld ook. Dan, wat doe ik dan daarmee? Ik ga naar beneden naar de dien. En in precies in dezelfde mate gaat het ook in de malgoed. Ja, malgoed gaat ervaren, precies in dezelfde mate. Hoe gaat het ervaren? Die malgoed gaat in dezelfde mate, waarin ik op een bepaald moment trek ik naar de dien. Ja, naar die malgoed, de malgoed. Naar de kant. Hoef ik je niet precies aan te komen, maar ik ga naar beneden. Wat betekent dat als ik naar beneden ga? Naar die malgoed, de malgoed. Dan de afstand van de malgoed van absoluut naar zeer wordt groter. Dus door, en de maalgoed heeft niets van zichzelf. Zij moet alles hebben van Serampien, maar als ik dan trek naar de maalgoed van, van, in een bepaalde toestand, naar de, naar de dien, dan ook zij, vert, uh, het afstand tussen haar en Serampien, die haar geeft, wordt groter. En dien overeenkomstig wordt het minder. En. en ik ga dan ervaren. Natuurlijk is het allemaal ten aanzien van die mens die dat ervaart. En dat is ook de waarheid. Dus dan, op dat moment, ga ik dan ervaren die maalgoed, die absoluut goed is. Maar de maalgoed is wel, maalgoed van het zieloed is wel, wordt genoemd, genoemd de boom van goed en kwaad. Eigenlijk, de maalgoed van het zieloed is de boom van goed en kwaad. Hoe? En ik bepaal... Of ik, of ik het goede ontvang, of, of ik het kwade ontvang. Duidelijk, als ik hier op aarde dan op een bepaald moment ging, dan ga ik ervaren die malgoed, die de boom, des, de boom van kennis en goed, kennis van goed en kwaad is, ga ik van haar ervaren, haar de malgoed ervaren, als de boom van kwaad, als kwaad ga ik het ervaren. Dus dat is alles aan, aan de mens. En met een vervloeking. En erger. Erger zichzelf. En ellende. En alles, alles komt alleen daardoor. Dan zie ik dat het kwaad is. De wereld is kwaad. Alles is kwaad. Alles is kanker. Alles dat. Allemaal zit Omdat ik niet kan opbrengen. Om in mijn toestand. De dien op te laten komen naar de bina, naar die barmhartigheid dat betekent niet dat ik ben helemaal dan als een engeltje absoluut niet, waarom niet omdat ik heb beide, beide heb ik samen heb ik een dien en barmhartigheid de huwelijk als het ware van die twee ja op dat moment dus de, ik veroorzaak dan die symb symb symbieuze tussen die twee ja, en dat maakt krachtig, dat is krachtig dat geeft kracht, alleen maar barmhartigheid, dan zingen zo met elkaar, oké, okay, misschien goed is het voor een zondagje, of een zaterdag, maar dan kan je de hele week zo zitten met elkaar, de week moet je iets doen, eigenlijk. en op dat moment, wanneer je die beide brengt bij elkaar, dan heb je ook een pit daarin, ja, niet alleen zingen dat, maar wel kracht zit daarin, en de gelijkertijd, barmhartigheid, ja, en kracht, en de gelijkertijd, barmhartigheid, dat is dat is de tweede beperking dat is de tweede beperking de tweede beperking moet zo so 6000 jaar duren en na de 6000 jaar wordt de word tweede beperking als het ware opgegeven want well, dat is alleen maar correctie die 6000 jaar en daarna we hoe dat allemaal gaat a. Kijk, welke partnerschap, zegt die? Dat die, onderste, dat die onderste hei van de naam van de Hawaïa, oftewel de Malchud, kunnen we zeggen, dat is gekomen naar de uh, Nikwe Einaim, naar de openingen van de ogen. heeft die dat gedaan, de schepper? Om Kedele Shatef, om haar uh, in partnerschap te brengen, bij Medad Arachamim, met de, met de eigenschap van de barmhartigheid. 21 na de eerste komma. Shihibinaila. Welke barmhartigheid is de hogere bina? En wij weten dat de hogere bina. En dat op welke niveau is. Hebben we die hogere bina in elke tien sferot? En de hogere bina is. Wat is de hogere bina? Die ontvangt van wie? Van Abba. Ja? Want Abba die ontvangt ook Chogma, die heeft uh, permanent in Zee dan in Zeeboek, permanent in liefde, in, in, en toch al tegelijkertijd Chogma. En dat is daarmee wordt verbonden die maalgoed. Oh, en we hadden nog niet afgemaakt dat even dat verhaal over die maalgoed, de maalgoed. Als die maalgoed, de maalgoed zo ellendig is, ja, in onze ogen. Wat heeft dat voor zin, voor zin, voor, voor zin dat, ja? Welke zin heeft dat? Omdat uiteindelijk bij de nade alle correcties gedaan te hebben, zou daar in die maalgoed, de maalgoed van elke mens, in elke toestand, in elke mens, van de hele mensheid, van alle 6000 jaar, van alle toestanden die er geweest waren, daarin zal komen dan het licht van de Mashiach. Daar zit, want in die maalgoed, de maalgoed, wat betekent de maalgoed, de maalgoed? Daar zit bepaalde kracht, bepaalde wensen, bepaalde uh, krachten die nog niet, die 6000 jaar niet kunnen verlicht worden. Die kunnen niet, ja, verhelder, die kunnen niet tot helderheid komen, tot licht kunnen ze niet komen. Waarom niet? Nou, nog geen kracht is er. Maar daarna zal dan wel de kracht van de machine komen, die zal doorboren deze, doorboren deze maar goed de goed En want daar zit wie? Daar zit, aan de ene kant zit daar dat absolute vermengsel van het kwaad. En dan wordt die kwaad omgetornd in het, in het goede. Juist daarin. Eigenlijk wat nu ons leek dat het kwaad als het ware daar is, dat kwaad wordt dan getransformeerd in de absolute vriend, in absolute minister van de, van de koning als het ware. Eigenlijk wat ons nu leek allende, echt waar, wat nu ons lijkt, alleen moet je leren dat, je zal dat echt ervaren, wat het nu allende is, alle allende wat in onze ogen als allende we zien, zullen we dat aan het einde der dagen zullen we zien dat het allemaal goed was en dat is iets wat je moet leren als je weet de wetten van het heelal, zal je wel zien dat het klopt absoluut klopt ja maar dat betekent eigenlijk warmhartigheid betekent dat dan uh En kijk, in onze, ogen is het, is het in onze ogen vertalen we het in, in de eigenschappen van vergeven. Yes. En vergeven ja? betekent eigenlijk begrijpen. Ja, en dat is precies... Kijk, vergeven bijvoorbeeld is ook niets anders... Als we het vertalen naar de Kabbalah, Ik bedoel, naar de, de wetten van het Hilaal. Is niets anders dat, dat in plaats van... In plaats van uh, blijven, zeg je, ten aanzien van... Die, wat wie jou kwaad heeft gedaan, of je denkt dat het kwaad is dan betekent, wat betekent dat iemand jou kwaad heeft gedaan eigenlijk vergeven is het wel sprake, maar eigenlijk als iemand kabala doet, dan is het niet eens moet je aankomen, dat niet eens sprake is van vergeven, waarom als je zegt vergeven, betekent dat iemand jou kwaad heeft gedaan Iemand als, iemand, als je goed verder leert kabbalen, dan zal je begrijpen dat niemand kan, niemand bestaat in de wereld, die, die kan jou kwaad doen. Uiteindelijk, religie zegt natuurlijk, je moet vergeven, dat klopt. Maar op een hoger niveau, de mens kom, moet komen tot een toestand wanneer je begrijpt dat er bestaat geen niemand, geen kracht, geen mens, geen, geen instantie die mee kan. Kwaad doen. Hoe kan dat? Ik, natuurlijk, uh, het is belachelijk wat je zegt. Nee, het is niet belachelijk. Als je zelf manoeuvreert ergens naartoe, zelf, dan wel, maar als je goed leeft, heb je geen, geen kwaad. Niemand kan je kwaad doen. Eigenlijk. Daarom wordt ook gezegd, nou als, het, als iemand jou op een, op een rechterwang geeft, ja, een klap geeft, moet je toekeren jouw linkerwang. Is dat, wat is dat? Heeft het te maken met de religie? Met de, het is allemaal normaal. Betekent dat jij moet niet zien als kwaad. Het is jouw eigen zin. Dat wat jij zegt, uh, Johan, wat jij zegt, dat het eigenlijk, wat is barmhartigheid? Dat is dan eigenlijk vergeven iemand. We kunnen het ook, ook zeggen. Natuurlijk, vergeven is natuurlijk een vorm van wel correctie. Voor de mens. Natuurlijk, als de mens zichzelf al gecorrigeerd heeft, dan kan hij niet meer vergeven anderen. Want die, die vergeven betekent het veronderstelt dat veronderstelt jij, dat jij meent dat er kwaad gebeurt. Eindelijk. Maar omdat wij nog niet gecorrigeerd zijn, klopt het wel zo dat als iemand of iemand heeft jou kwaad gedaan, of jou of wat dan ook, op wie jij dat toch wel voelt dat het kwaad is... Dan moet je het vergeven. Wat betekent dat? Wanneer jij voelt dat het kwaad is, betekent dat jij richt jezelf, jouw blik, op die maalgoed, de maalgoed. Op de dien. Dus jou, jouw toestand en niet van iemand heb jou kwaad gedaan. Dus als je blijft aan die hangen, aan die barmhartigheid, zal je ook niet ervaren die kwaad, dat kwaad wat schijnbaar voor jou kwaad was maar jij is ervaren dat als kwaad, waarom? Omdat jij op dat moment gepakt werd, of geleund, geleund had aan die djinn, aan jouw maalgoed die niet gecorrigeerde maalgoed is, duidelijk. En dan heeft het jou ge gegrepen, dat moet je, dan bestaat ook zoiets, dat men zegt, jij moet het vergeven. Wat betekent vergeven? Dat jij inspanning lever. niet alleen zeggen ik vergeef jou, en van binnen, of, weet je wat, of ik vergeef jou, omdat het, het, het geeft me een prettig gevoel, dat ik vergeef, bijvoorbeeld. Dat is geen vergeven. Waarom, het, soms is het lekkerder om te vergeven, waarom, anders blijft het jou, van binnen jou, hoe zeg je dat, uh, vrijte aan jou, ja, vrijte aan jou, dan zeg je, oké, okay, ik vergeet het. Ja, bijvoorbeeld. Ja, na nou, vijftig jaar vergeten wij dat die moven, bijvoorbeeld. Nee, vergeten wij, dat is makkelijker, dat is niet, that is verheit, verheit, verheit, verheit dat is geen vergeven. Vergeven betekent dat ja jij inspanning levert. Dat jij komt in die toestand waarbij jij kwaad voelt. Jij voelt kwaad, niet, de kwaad bestaat niet, dat is jouw kwaad. Jij ervaart kwaad. Duidelijk? Het is niet, waarom? Ja, en de andere misschien op hetzelfde moment. Vraag de andere mensen, en je zegt, ik voel niet te kwaad, dat kwaad. Ja, ik vraag jou bijvoorbeeld, jouw buurman, die zegt, nee, dat is geen kwaad. Want dat is kwaad, iets anders. In zijn, ja, in zijn optie, in zijn opinie, is het helemaal iets anders kwaad. En je zegt, nou, wat jij zegt, is helemaal niet kwaad, bijvoorbeeld. Ja? Dus, wat betekent dan... Uh, vergeven, betekent een vorm van tikun doen, correctie doen, waarbij jij krachten opbrengt, om van jou aangeleund te zijn aan die maalgoed die maalgoed, dat jou gevoel geeft alsof het kwaad is aan jou gebeurd, aangedaan, of aan jou, aan de wereld, aan wie dan ook. Dat jij het aanleunt, dat jij krachten opbrengt om die precies dezelfde partnerschap aan te gaan met de barmhartigheid ook in jouw kilim, nergens anders. Alleen in jouw kilim, hè? niet ja. in de wereld, niet spreken over de wereld, maar jouw kilim, in jouw kilim moet je shalom vinden en niet ergens anders. Ja, maar het houdt dan toch in dat uh, God doet alles medewerken ten goede als wij het hebben begrepen. toch? Of begrepen, of begrepen, maar. Dat is goed. Dus. Uh, iedereen hoort wat hij zegt. Dat de God geeft ons zijn, zijn. als het ware. Goed bevinden of. Ja. Dat wij er dus ervaren dat er geen kwaad is. Hè. Ja ja. Dat, dat kan je pas ervaren Als je toch begrijpt. Als je begrijpt. Begrijpt van uh, wat je eigen situatie is. En ja, hoe je er in ja. bent geraakt. Begrepen of niet alleen begrepen. Niet alleen jouw situatie begrepen. Kijk wat zegt uh, Johan ook. Dus. Als je begrijpt jouw situatie, dat het kwaad niet echt kwaad is, ja, of zo, ja, dan, kan je dan, dan kan je jezelf, dan kan je corrigeren, kan je gaan naar de barmhartigheid, naar de bina gaan, ja, en dan kan je dan bevrijd worden. Ja, dat is andersom. Huh? Je gaat eerst naar de bina toe, en dan komt er begrip. Precies, maar die, dat is wel goed. Maar Johan zegt... Eerst moet je begrijpen. Joachim ja, nee, zegt, eerst moet je begrijpen. Hij reis je meer. Precies. Ja, dus eerst moet je natuurlijk, natuurlijk, kijk, moet je één ding weten. Erg goede vraag, maar het antwoord geeft ons de zoger, niet ik, ja. Wat zegt ons nieuwe de Zegt dat, dat de van boven de, de schepper heeft de deze voorzienigheid getroffen om die, die maalgoed te brengen, die, ja, de maalgoed, de dien te brengen en te verbinden in partnerschap met de barmhartigheid. Betekent dat vanaf dat moment van het scheppen van de wereld, is het een, een, een vaste bestand, is de wet, dat zo gebeurt het. Duidelijk? Dat er geen uitzonderingen van, dat, van deze voorzinnigheid ooit kunnen plaatsvinden. Want dat is de wet. Eigenlijk, dat als jij dat niet als wet, natuurlijk, dat je hebt gelijk, dat staat ook geschreven, dat uh, in 1 Judea echt laas zot. Als men niet weet, hoe kan men doen? Als men niet weet de wetten van de wet, hoe kan je dat uitvoeren natuurlijk? Duidelijk? Moet natuurlijk weten. Natuurlijk moet het, natuurlijk zou dat deze wat wij leren op een eenvoudige manier moet je aan kinderen brengen al. Kabbalah bijvoorbeeld. Aan kinderen te brengen dat kwaad bestaat niet. Dat kwaad alleen in jou, in jouw eigen kilim, kilim, ja, bestaat. En niet in de wereld bestaat. Dan zou natuurlijk ook veel minder, een enorme uh, uh, correctie van de wereld zijn, zou zijn. Duidelijk? Want als je weet dat het zo'n wet is, dan de mens gewoon in elke toestand moet je krachten opbrengen. Dan komt het naar de barbaardigheid. Eigenlijk. En dan hoef je, hoef je eigenlijk niemand te, hoe zeg dat, te vergeven. Eigenlijk. Jij vergeeft het al a priori. Jij moet vergeven. Eigenlijk. Jij moet, jij moet. Niet vergeven, maar je moet het rechtvaardigen de wetten van het heelal. Leuk? Jouw taak is om te rechtvaardigen. Dan hoe kan ik het rechtvaardigen? Je moet rechtvaardigen. Of jij rechtvaardigt of niet rechtvaardigt, het blijft bestaan. Leuk? Als je weet dat het de wet is van het heelal, dan is het in jouw belang is om die wetten te rechtvaardigen, want of jij die rechtvaardigt of niet, als je ze niet rechtvaardigt, betekent dat jij niet ziet. Je dat, dat het jou tekort is bij jou, aan het zien jouw probleem is. Dan van wie, wie moet je dan van, wie moet je dan, wie moet je dan, hoe zeg je dat, uh, uh, vergeven? Je moet alleen jezelf vergeven. Jezelf moet je vergeven dat oh, ik had nu kwaad, kwaad was ik, op dat, op dat, op dat, op die op iemand of dat. Ik moet het, het de die toestand van kwaad moet ik doen, weten, brengen naar de vergeving. En de vergeving bedoel ik dan krachten opbrengen, om brengen naar de bina. Dat is het enige wat ik moet doen. En dat is in elke toestand. En dat wil niet zeggen dat ik alles goed moet uh, zeggen dat goedkeuren goed kuren, alles. Dat wil niet. Je moet iets doen, maar bedoel, als je ziet een toestand waarbij je kan iets doen of, of dat, dan kan je het doen, maar het kwaad worden, en absoluut niet. Of. Iemand of, of iemand heeft jou kwaad, heeft jou kwaad aangedaan, dat moeten we leren uh, corrigeren, ik kan niet zeggen dat, alleen corrigeren dat, en corrigeren om op die manier, zoals we dat leren, omdat de wet van het heelal is, Eigenlijk, en als ik het niet aanvaard, nee, dat is niet, ik, uh, dan stel je jezelf als het ware, als je zegt, nou, ik vergeef het, ik kan het niet vergeven, of ik kan hem niet vergeven, of dat, dan stel je zelf als het ware buiten, de he, buiten het heelal om. Buiten de, de wetten van het heelal om. Hoe kan je dan bestaan? Dat is net als dan als, het, als een, een, een, een uh, aardewerk zegt ja, tegen de, poten, de potenbakker. Wat heb je van mij gemaakt? Ik wilde dat jij van mij ma zou maken een ma mooie, prachtige. We uh, zeggen dat. Uh, zeg dat uh, Huh? Ja, mooi zo voor iets wat, wat ik, wat ik, dat ik kon bijvoorbeeld uh, in Harvard, in een in, in, in, in, in Piccadilly ergens verkocht worden, in een mooie winkel, weet je wat, van die Chinezen, Chine, Chine, uh, of zeg je dat, mooi, of zeg uh, je dat, Delfts blauw, ik wilde worden. Jij ja, maakte voor mij iets, an, uh, iets van, weet ik veel, gewoon een theepot, wat niet. Of, weet je wel, maar grippen, maar uh, deels blauw wil ik worden en jij ja, maakt het voor mij iets en uh, iets weet ik niet. Dat is wat is jij zegt bijvoorbeeld als je dan zegt dat ik vergeef hem niet of ik vergeet het niet. Ik kan het niet vergeven. Hoe kunnen we die moven vergeven? vergeven wat hebben ze gedaan met die en met die en dat? En, en al die andere, andere dingen. Kijk, de nog, die herinneren we nog. Maar wat, uh, welke ellende was nog uh, daarvoor? We, we, we, no. we zullen zien dat oh, alle ellende die geweest was, inclusief de moffin, we zullen zien alle zielen die leven, die blijven, die, die komen tot de finish na 6000 jaar. We zullen zien dat ook ok, dat was ten goede. Absoluut ten goede. En daar moet je natuurlijk kracht hebben, niet een kracht hebben, zelfs welke kracht, niet van jou, maar moet je daar jouw vertrouwen hebben in de wetten van het helaal, dat jij ook nu, zelfs als je niet in staat bent om dat echt in je hart te rechtvaardigen, dat jij het toch wel rechtvaardigt, omdat jij weet dat het uh, te rechtvaardigen is aan, de, aan het einde van de rit. Alle ellende die er geweest was, in alle ellende in onze ogen natuurlijk, vernietigingen. Ik kan niet eens noemen wat het, wat, wat het allemaal andere dingen, want dan is het helemaal, uh, men zal mij absoluut niet begrijpen wat ik, wat ik bedoel. Alleen zullen zal, zal we zien dat het alles voor het goede was, absoluut voor het goede was laat dan jouw so jou eigen probleempjes die die, die, die, die zijn wat is dat jouw probleempjes dan die in, in, die in jouw leven zijn eigenlijk als we as we zeggen dat ook die verschrikkelijke dingen waarbij ik kan het eens niet noemen yeah, waar waar die oorlogen absoluut vernietigende oorlogen inzetten cetera, dat dat was voor het goede. En we zullen allemaal zien. Dat het goede was. Alles was goed. Uiteindelijk. Zal het komen tot het goede. We zullen zien dat het allemaal nodig was. Want er bestaan twee krachten. Rechts en links. geset en, en, en Gwura. En allemaal de relatie tussen die twee. Etc. Dan we weten alleen de, de, de redenen niet. Redene niet. En dan lijkt het ons, hoe kan dat? Toen, toen, toen, toen, toen was dat en dat en dat. We weten niet hoe die krachten toen waren allemaal met elkaar. Was de generatie dat waard, de bescherming van boven? Had de generatie die, als het ware, naar de, naar de kritieke massa waardig, die binnen die barmhartigheid? Nee, als nee is dan verdienen zij, dan niet zij verdienen, dan de kracht van de dien neemt overhand. Klaar. En daarna, daar natuurlijk, komt weer correctie. Kijk nou naar de oorlog, welke geweldige correctie is gekomen naar de oorlog. Naar de, naar de Tweede Wereldoorlog. Ja, was nodig. Blijkbaar, absoluut nodig was dat. Zonder dat was het niet nodig. Ik bedoel, absoluut nodig was deze ontwikkeling zoals het gegaan was. Was het kwaad? Was het er geen kwaad? Hoe kan, dat, hoe kan je dat zo zeggen? Daarom geef ik ook geen interviews meer. Nee. Maar onthoud dat geloof moet groeien bij jou. Kracht van geloof moet groeien, want zo zijn de wetten van heelal. Je kan toch niet allemaal. Als Daarom, als je a, a, iemand van buiten dat vertelde, die zeggen dat. Deze is wel een beetje dat. Uh, een beetje. Ja, yeah, yeah. wat vertelde hij dat? De hele wereld drink Coca-Cola en hij drinkt geen Coca-Cola. De hele wereld he <laughs> zegt zeg dat het ellende was. Ja, was het geen ellende, dan zouden we allemaal die, al die, waar die al die monumenten waarvoor allemaal staan allemaal. Ja? Al die lichtjes allemaal. Elk jaar zoveel so lichtjes, miljarden aan die lichtjes. Want de ontbrand, met uh, het branden in allerlei alleen. En hoeveel gehuild wordt per jaar. Ik zeg ook afgoderij. Huh? Eigenlijk is het afgoderij. Nee, het is niet nee, uh, Kijk, het is, Kijk, het is niet afgoderij. Het is een, uh, is een uh, kinderlijke houding. Normaal, wat is nou? Kijk, kijk, kijk, een kind niet huilt. Als een kind komt zo, so, mama, ik heb een vingertje zo. Uh, so en zo is het precies hetzelfde Is de mens niet huilt. De mensheid ook treurt, etc. Natuurlijk moet het wel de mens, dat wij niet gecorrigeerd zijn, moeten wij we wel aan de dag zoiets so opbrengen. Maar eigenlijk niet dat is inkeer. Inkeer moet het zijn en niet het, de traantjes die wij doen. Dat is eigenlijk niet dat is de correctie. De correctie is inkeer. Wat is inkeer? We hebben leren wat is de inkeer. Inkeer is dat is wat wij leren nu. Laat jouw malgoed, ja, te komen naar de bina. Dat is de inkeer. Eigenlijk omhoog brengen jouw malgoed. Niet hangen aan die, die malgoed. Dat, oh, hoe slecht is. Oh, de wereld is slecht. En dat is slecht. Het weer is slecht. Alles is slecht. Ja, Breng het omhoog naar de bina. Dat is de inkeer. Waar is de inkeer? Terug laten keren. Terug laten keren. Ja, de malgoed. De heitataate, de, de onderste hei, naar de bovenste hei. Kijk, het is niet voor niets dat ze hetzelfde letter hebben. De Bina is de letter hei. En de malchut is de letter hei. Het is niet voor niets. Het is dezelfde oorsprong. En die hebben beide dezelfde de eigenschap. Die naar zijn. Precies. Die zijn precies dezelfde. Daarom kijk, waarom is de Bina, kijk, barmhartigheid, is de letter hei. Nee, nee, jij gaat onttrekken al de krachten hier van hier, van hier van hier in de integratie. Niet praten hier, want hij gaat onttrekken iets, de krachten die zitten bepaalde spanning, die verbonden, die verbonden is met de bina. De de bina is hij De bina bovenste bina is hij, is barmhartigheid. En de onderste, ja, de onderste hij is dan de malgoed of de dien en precies dezelfde letter. Wat betekent dat? Dat betekent dat die beide hebben, beide hebben de, het bestaan. Beide hebben het sub, sub, sub, sub, substantieel bestaan en beide lijken op elkaar alleen. Deze lijkt wel als dien, en dan lijkt het andere kant van de medaille. En de hele bedoeling is om die bij elkaar te brengen. Dat is de hele tycoon correctie. En tussen hen bestaat die, de, de, de spanningsveld, het spanningsveld tussen hen. En dat spanningsveld moet je steeds over, o, o, over, over, over bruggen. Maar Michaël, zonder, zonder kwaad, zonder, zonder dien, zonder uh, grot, kan je toch ook niet door bang hadden Nee, nee jij moet doorheen komen. Dat, maar dat zeg ik, dat, daarom is het verbonden. Precies. Daarom is het verbonden. Ja, Oké, okay, maar daar zit dus de spa het spanningsveld. En daarom zeggen wij dat het niet genoeg is om te zeggen, ik vergeef. Ja, of. Uh, of, of, of gewoon alleen zeggen zonder kracht altijd, kracht moet een mens, mens opbrengen, eigenlijk correctie betekent kracht, dus je moet van de dien opstijgen omhoog, hoe kan je opstijgen, hoe kan iets, iets wat zwaar opstijgen naar, naar, naar, naar hoger probeer nou eens hoe, hoe hoger je kan brengen, hoe, hoe moeilijker het is, ja of niet jezelf kleiner maken, je wel wens klein, kleiner maken en brengen naar de binnen. Dat is de correctie. Tijdelijk natuurlijk. Niet, niet, als, het, niet als het doel op zichzelf. Onthoud het erg goed. Dat is alleen omwille van de correctie. Eigenlijk. En niet als doel op zichzelf. Want uh, vele die stellen zich alleen dat als doel. Alleen maar goed zijn. Alleen maar uh, schrijven. Nee. Eerst komen naar de bina. Dus de krachten opbrengen. Komen naar de barbaardigheid. Als als tikkun, als correctie. Maar daarna krachten weer opbrengen daar, zoals hij ons zal vertellen hoe dat gaat. Nog even, drie of vier regeltjes, dan beginnen we echt spreken van de correctie. En dan gaan we dan, dus, de, je maakt het jezelf korter, tot, tot naar ben, om naar binnen te komen, maak je jezelf korter, ja? Wat heb je voor jezelf alleen? Ketter en Gochma, alleen twee kilim heb je voor jezelf, in plaats van kin. Je hebt jezelf uh, een vijfde van, van jezelf gemaakt. Ja, van jouw wens heb je als het ware een vijfde gemaakt. Ja, als we als we, als we spreken van, of, of meer zelfs, ja, dat, van de, van de maalgoed ben je gekomen tot de, tot de bina. Je hebt alleen maar twee kilim ketteren, hochma. Die, die kan je daar van, je kan licht ontvangen. Terwijl jij wil graag in alle negen ontvangen. Ja, dat is wat aan ons gegeven is hier. Ook in tijdens die zesduizend jaar. Wij kunnen een principe van, uh, van uh, totaal kunnen we voor acht en een half binnenhalen. Om zo te zien. Ja, om acht en half. Totaal kunnen we 8,5 sferot volledig, de hele mensheid kan 8,5 uh, sferot uh, naar beneden gaan. Wij kunnen ontvangen in principe de 6000 jaar, maar we mogen ontvangen in keter. Ja, dat is de eerste, de eerste wat gecorrigeerd wordt. Keter, ja of niet? Kliketer. Dan gaan we naar Hochma, et cetera, et cetera. we moeten zo gaan tot de helft van de Jesod. Dat is corrigeerbaar voor heel algemene ontwikkeling naar 6.000 jaar. Duidelijk. En dan Yesod, de helft van Yesod, en dan Malchut, dat niet. Oké. Okay. Maar, dat zullen we het ook leren. Eigenlijk is het niet zo wat ik zelf zei, eigenlijk is het, eigenlijk zo is, is het, ook dat klopt, maar eigenlijk is het tot de Malchut eigenlijk tot de malchut, uh, we zullen zien, tot de malchut, de helft van de malchut, de helft van de jisod van de malchut. Ja, de, tot kan wel nog, wat ik had verteld, beter te zeggen, tot de, de helft van de je van de van de malchut. We kunnen corrigeren. En de rest blijft alleen hangen. En wanneer wij dat die Nee, laten we zeggen, ja, tot de helft van de je soort van de malgoed gecorrigeerd hebben. Dan hebben we ook gecorrigeerd de malgoed, de malgoed. In zover wij dat konden doen. En wat niet blijft alleen, gewoon hangen. Totdat de, er de komt, komt de, de, het licht van de ketter. Van de marsier, En die gaat ook de rest. Daar zit kwaad. Dan nog dat kwaad wat wij noemen kwaad nog verborgen zal zitten. Daar, en daar komt een enorme straling waarbij ook dat restjes van de kwaad worden geëlimineerd. Niet geëlimineerd, ook niet geëlimineerd. Maar omgevormd, omgeturnd in het goede. Ook, dus dat betekent dat licht ook daarin zal komen. En dan zal het kwaad ophouden te bestaan. Maar niet als in het begin, maar kwaad zal ophouden te bestaan waarbij alle sporen, al die... Krachten die opgebracht be, werden binnen die 6.000 jaar, die bleven wel bestaan. Ja, de sporen. Ja, de sporen van al dat werk wat gedaan was. Dus de verdiensten als het ware van de schepping bleven wel bestaan. De identificatie van de schepping, als het ware, blijf wel bestaan. Maar dat zullen we leren dan. Ja, maar u zegt het kwaad houdt te bestaan. Houdt dat dan hebben, ...hoe we met het leven om moeten gaan. Ja. Hier? Ja, hoe wij dan met het leven om moeten gaan. Wat leert het ons hier? Nee, hoe, hoe wij ermee om moeten gaan. Okay. Okay. Oh, we maken eventjes een pauze. Okay. In twee woorden misschien. Ja, ophouden ik kwaad ophouden te staan. Ja.